Dit is Liselotte Thomas met het NOS-journaal. Het vaarverbogen waterstand. Door de golfslag die schepen veroorzaken kon de dijken verder beschadigd raken. De dijken langs onder meer het Eemskanaal en het Windschoterdiep zijn nu weer stabiel genoeg om de scheepvaart te hervatten. In het voetbalstadion van Bloemfontein hebben tienduizenden Zuid-Afrikanen het 100-jarig bestaan van het ANC gevierd. Het was het sluitstuk van een weekend vol festiviteiten... President Zuma droeg de viering op aan alle mensen die een eind hebben gemaakt aan koloniale onderdrukking en apartheid... en die nu werken aan een vrij en democratisch Zuid-Afrika. Toen Zuma Nelson Mandela noemde, barstte in het stadion een luid gejuich los. Koningin Beatrix droeg vandaag in Abu Dhabi een gebaat en hoofddoek uit respect voor de gewoontes in het land... De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat in een reactie op Kamervragen van de PVV. Ze past zich tijdens bezoeken altijd aan aan de gewoontes van het ontvangende land als de RVD. De PVV wil weten of het kabinet zich realiseert dat het staatshoofd op deze wijze de onderdrukking van vrouwen legitimeert.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 Sven Kramer is voor de vijfde keer Europees kampioen schaatsen geworden. Op de tien kilometer was hij zeven seconden sneller dan Jan Blokhuizen en dat was voldoende om hem in het klassement voorbij te gaan. Blokhuizen werd tweede, brons was voor de Noor-Bukko. Bij de vrouwen ging de Europese titel naar Martina Sablikova, Irene Wüst werd derde achter de Duitse Claudia Pechstein. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Morgen bewolkt en af en toe wat lichte regen of motregen. En het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het.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 Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 joure lelystad tussen knooppunt Joure en Emmeloord. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En de A67 Eindhoven-Duitse grens tussen Venlo en de grens.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 Ik nou, je gelooft het niet, White Snake en Here I Go Again. Welkom bij Tweede Uur um, Entertainment View voor deze zaterdag 7 januari 2011. Van harte welkom. En ik uh, zei het al, Top 2000, Whitesnake, ik dacht die zou er vast weer in staan, dus ik even kijken. Nee hoor, staat er gewoon niet in. Maar er is wel nieuws over de Top 2000. Het wordt altijd tussen kerst en oud en nieuw um, uh, ja, gedaan op Radio 2. En in totaal hebben 11,2 miljoen mensen uh, ja, geluisterd of gekeken of iets dergelijks naar de top 2000. En daarbij bereikt de hitlijst 78% van de Nederlandse bevolking... Het aantal radioluisteraars steeg fors van 7,3 miljoen in 2010 naar 8,2 miljoen van 2011, de afgelopen editie dus. Nog nooit eerder zo zoveel mensen via de radio naar de top 2000. Het werd ook gevolgd um, uh, naar Cultura24, daarin keken 2010 nog 1,4. Dit jaar waren er 3,4 miljoen in totaal. Het televisieprogramma uh, trok in totaal uh, 4,7 miljoen mensen. De top in Go. Ik vond het een hele leuke lijst. Weer altijd leuk om te volgen. En nieuws over Rihanna. Want Rihanna is de meest gedownloade artiest in de Verenigde Staten. Het nummer van de 23 jarige zonres werden uh, in totaal 47,5 miljoen via internet uh, gedownload. Rihanna, wat een artiest hè. 47,5 miljoen keer gedownload. Welkom bij Tweede Uur Entertainment View. We gaan uh, straks even ben met popster Henry. Wat is gebeurd op Shopis nieuwsgebied? Hij gaat dat ons vertellen. En um, ja, ik ga hem dus een paar vo uh, voorspellingen voorleggen. En kijken wat hij er nou vindt. Een Nederlands kindersterretje zorgt in Duitsland voor topverkopen. Wie zal, dat, wie zal dat zijn? En wie zal hij denken? En, ja, ik wil eigenlijk even groot applaus. Ja, even groot applaus.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 Ah! <laughs> Glennis Grace en een man die je kent van Radio 538, Edwin Evers, de ochtendjok. Kan dus ook zingen. Wil je niet nog één nacht horen hier bij Entertainment View naar CFM? En um, daarvoor de, de eerste nummer één hit in, uh, ja, in Nederland: Michel Telo en Eisu Sujubeco. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Eisu Sujubeco, een Braziliaan, 30 jaar. En er hoort ook een dansje bij. Ah, dat, is, dat gaat zo. Oh ja. Je kan het niet zien. Oh ja, het is radio natuurlijk. Stom! Geintje natuurlijk, geintje natuurlijk. Elke voetballer uh, doet het dansje wel. Ronaldo, Neymar, uit Brazilië. Heel populair liedje. Micho, Telo, En I, Suti, Hier is David Guetta en Asher. I can't win. I can't rain. I will never win this game. Without you, without you. Wordt gestalkt. Ja, ik zei het in het begin van de uitzending al. al Nederlands groot artiest. En um, ja, in het begin vond ik het wel leuk. Maar nu word ik het een beetje moe. Nou ja, een Nederlands groot artiest, noemen, we maar gewoon André Pronk. Het is een van de grappenmakers van Nederland. En ik heb me ooit een keer aangemeld, want ik kon zijn nieuwe album um, krijgen via de mail. Gratis ook. Ik blijf toch een Nederlander. En um, hij heeft dat opgestuurd. Ik dacht, nou is wel lachen. Of ook al wil het radio even wat laten horen. Maar hij blijft me nu dingen sturen. Zo heb ik ook zijn nieuwe single gekregen. En dat is meteen de, de, de Carnaval single voor 2012... André dus en de Foute DJ's. Het liedje heet De Bostella. Nou, luister even een klein stukje. La Bostella! Oh, god. Dat is een beetje hetzelfde. Ik zal hem even een klein stukje doorspoelen. Altijd graag, of al ben ik van begrip wat traag. Dus iedereen goed opgelet. Bastella geeft ons heel veel pret. Ja, we is samen Bastella. Nou ja, leuk voor in de kroeg. Maar André stopt mij met stalken. Ik hoef die dingen niet. Ik hoef die liedjes van jou niet. Het interesseert me niet. Het is gewoon geen leuke muziek. Nou ja, misschien in de kroeg. Blijf maar toch sturen. Toch grappig. Het is negen uh, voor half zeven. Henry komt eraan en hier is Jurie Lewis en de nieuws. Early in the morning, we sit in bed. When the world's been out of control, afraid of what they might lose, might get scraped or they might get bruised. You could beg them, once the use? That's why it's called. Die toch goede liedjes zeggen Gavin de Krawl zijn nieuwe single hier bij ZFM Zandvoort. Je luistert Entertainment View En zijn nieuwe single heet Soldier Zometeen popster Henry Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied Je hoort naar John Legend The Roots en Melanie Fiona Wake up everybody No more in bed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 Oh, Yeah, yeah. yeah. yeah. I got a little bit trash last night night I got a little bit wasted yeah, yeah. I got a little bit mash last night night I got a little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 Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, tumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you was fighting to the friend? Like, oh, homies, I on my homie, Tyler, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. waste it, so irrelevant. Be a to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean I'm like, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this coloring. I show up, but I never told up, so let the drips go up. Oh, oh. I got a hangover. Whoa! For sure. Showbiznieuws met Popstar Henry. Oh wat is daar wat gewoon lijst! Het, het Showbiznieuws met Popstar Henry. En in het nieuwe jaar gaan we gewoon door hoor. Henry! Ja, dag Rudy en de uh, thuis natuurlijk ook. Allemaal heel fijn, uh, fijne jaarwisseling gehad natuurlijk. En, uh, en alles het beste door, uh, voor het nieuwe jaar uiteraard. En uh, heel veel muzikale uh, dingen dan uh, die er staan te gebeuren. Hè? Ja, jij natuurlijk ook. Beste wensen voor 2012 en laten we open op een mooi entertainmentjaar. Ja, zeker weten. Het gaat helemaal goed komen, Rudy. Helemaal top. Uit. Dus ik was net eventjes, uh, toen ik jou nog een paar minuten, toen was ik net even naar de clip aan het kijken, die uitgezonden werd op uh, TV Oranje. Dus daar moest ik even kijken, Oké, okay, oh, te gek. Oh, leuk. Dus... Uh, ja, uiteraard. Die stond op uh, de bezoekparade op uh, nummer 9. Dus, uh, oh, goed bezig. Tekeken. Goed bezig, Henry. Leuk. Ja, we zijn, we zijn goed bezig. We wisten in we een jullie te komen daar in Zandvoort. Hè? Dat lijkt me een heel goed idee. Maar ja, het is, het is nu geen barbecue weer, hè? Uh, nee, goed. dat nou, doen we het een keer zonder barbecue. De zomer is een keertje over, natuurlijk. hè? Nee, je bent, je bent altijd welkom. Je kan altijd langskomen. Ja, dat weet ik helemaal. Hartstikke leuk. Uh, ja, goed. Ik heb natuurlijk wat wat nieuws voor jullie hier en daar opgedoken, uiteraard. Ja. Um, en een van de leuke dingen die ik natuurlijk zag was dat Britt Dekker zich terugmacht om, om, om taal gebruik taalgebruik te Twitter. No. <laughs> ja, inderdaad, dat dacht ik dus ook, inderdaad. Okay. Um, uh... En ze zegt alleen een dat ze erg kritisch is over taalgebruik. En uh, als mensen haar Twitter opzetten en die vragen opmerken, is ze slechts uh, beantwoorden met, uh, met, ok. Nou, nee, ja. met ok. En uh, ze kunnen op zijn minst uh, oké okay zeggen. He? En uh, er was een tijd sprake van dat zij misschien actrice zou zijn. Wat, wat vind jij er nou van? Of wat denk jij ervan? Ja, ik bedoel, ik denk niet dat ze de tekst kan onthouden. houden. <laughs> dat is wel al probleem natuurlijk. <laughs> Nou ja, je had natuurlijk, weet je nog een paar jaar geleden bij Paul den Leeuwen, die, die Atje. Ja, ik, ja, ja Atje, ik ja. Op, ja, dat was ook een acteur. En daarom denken mensen, nou, Brits zou het misschien ook wel kunnen zijn, maar... Ja, het is namelijk zo dat het bijna ongelooflijk is dat iemand zo dom kan zijn, <laughs> Ja, ja. Ja, dat is echt werkt ongelooflijk. Ja, goed, ze maakt er nog gebruik van natuurlijk, dus ja. dat moet je eigenlijk ook weer niet, hè. Nou, ze is overal te zien, dus ze doet het gewoon goed. Ja, op dat, in dat zich wel natuurlijk, Ja, goed, dat is ook voor tijdelijk denk ik, hè, Want dat kun je natuurlijk ook geen jaren volhouden, laat ik zeggen. Nee, klopt. En uh, dan val je op een gegeven moment toch door de mond en dan kom je in een, in een, in een groot zwart gat recht volgens mij. Maar ja, goed, dat is eigenlijk een keuze die je zelf maakt. Ja. Dat maakt nog verder ook niet uit, hoor, ik vind het prima hoor. Ik heb er geen moeite mee, jij wel? Nee, tuurlijk niet, is Het is ja, toch een leuk. Beetje een, ja. eh, dus, ja, jongens, we een beetje lachen, dan moet kunnen een nieuwjaar. Ja. Dus, ja, hoort wel zelf een beetje lekker druk hier. Ik heb, uh, ja, de, de jongste zoon van mij is jarig. Oké, gefeliciteerd. Ja, dus ik, ik, heb, ik heb al wat uh, mensen hier in de zaak zitten. Uh, goed, we gaan even verder, Rui, uh, dankjewel trouwens. Uh, ja, zitten we de vaart gaat het ook echt goed mee. Um, um, ze heeft dat korte kapsleven van wel gezegd. Oké. Okay. En um, ze gaat tegenwoordig met een lang haar door het leven. Dus... Uh, ja, dat is een hele goede, goede vooruitgang voor Sylvie en uh, voor Rappen natuurlijk. Dus uh, ja, het ziet er weer perfect uit, Mag ik het zo zeggen. Hè? Nou ja, nou, top toch? Ja. We nu nog hopen ja. dat Van der Vaart ook nog even een mooi jaar krijgt. Vooral uh, tijdens het EK. We zijn ja, dat allemaal dat blij. Hij, ja, dat hij wat minder blessures heeft, dan kan ja. hij in de positie in Ja. Hè? Ja. goed, daar heb ik natuurlijk uh, ja, de voorzitter. volgende. Daar kom je eigenlijk niet omheen, uh, deze dag. Nee. Um, uiteraard. toen ik echt iets wat gekeken hebt? Ik heb gisteren een stuk gezien, ja. Ja, goed, dat is natuurlijk weer dramatisch. Dat, uh, sorry, ik, ik, vind het, ik vind het Paul ik vind het, alles wel, alles goede. Ja. Maar dit is toch natuurlijk helemaal, weer helemaal nergens op? Nee, dus ja, vind echt, ik ook. Ja, ja. Er zijn mensen die hebben zo'n goede stemmen, er zijn zulke goede uh, artiesten. En dan voor zo'n clown, alles voor een clown, dat ja, zou het niks zijn. En uh, dat gespeelt het dus heel goed uit. Ja. Maar dit hoort niet thuis in de Voice of Holland, want we zijn er tien keer beter we zijn er uitgebloven. Ja. En nou in één keer door, ja, ik snap het even niet. Ik kan het even niet meer volgen. Nou ja, het is de Voice of Holland maar door het publiek wordt niet gekeken naar zijn stem. Het gaat meer om zijn, om zijn uiterlijk en zijn uh, ja, ja, ja, prestatie, ja, ja. toch? De clown, de clown op zich Ja, clown, he? ja. Dat, uh, dat is hem, hè. Er hm. nou, was natuurlijk weer genoeg getwitterd door uh, Jolanda Sneijder, Demi de Zeeuw, uh, ja goed. En, uh, met Demi's en Sharon en uh, Charlie zijn het de ja, Ik denk dat het bij iedereen eigenlijk wel een beetje is. Ja. Uh. Nou, ik ben als Chris die zegt van, uh, ja, dat is dit knap. Wat een goed klapsel. Ja. Okay. Ja goed, dat werd de mening ook gewild, maar dat is een andere verhaal uh, Ja, en dat betreft een beetje. ik vind Chris Hoordijk weer geweldig. Ja, die vind ik ook uh, zo goed, Chris Hoordijk. Ja, ja, het is een apart figuur is het, hè? Ja, het ah, is een goede, een goede stem. Het doet me een beetje denken aan John Mayer, die stem. Uh, ja, hij heeft, wel, hij heeft wel iets apart, ja. ja. Dus, uh, nou, we, we wachten dus even af, dadelijk om, om acht uur. Ja. Ik heb morgen dat er weer uitgelekt is. Ja, ik, ik heb niet naar gekeken hier, dat oh, ja. voor zouden zijn. Maar uh, dadelijk om acht uur ga ik hem eventjes op... Uh, te buis zitten en even kijken wie, wie er dan uiteindelijk uit, door zijn. Ja. Dus ja, die, Pensa die, die houdt ons trouwdag dat eigenlijk uh, zaterdag in uh, de jelly is gestapt zijn met zeer, die was haar ja uh, helaas is dat niet doorgegaan en dan zit er toch wel een beetje mee. Dat ja, nou. Dus eigenlijk geen trouwdag maar een rouwdag zegt hij zelf hè. Ik kan me voorstellen. Ja, ja dus zelfs ook dat heeft met de te maken natuurlijk. Uh, op een gegeven moment dan uh, ja ja, dan gebeuren dit soort dingen. En heb je er geen tijd naar volgen dan is je huwelijk uh, uh, op de clip met de zon, Ja, hè? ja, ja. Dat is we uiteraard ook gebeuren Ja, goed, en dan... Uh, ja, dus, en we, en om even terug te komen op het blootje ze staan uiteraard weer op één. En dan moet je 2,8 miljoen kijkers hebben ernaar gekeken. Ja, ja, nou, ja het, het blijft doorgaan uiteraard. Ja. En uh, vanavond de Singel, uh, die, is, die, is, die is inderdaad, had ik de slachtige uh, al uh, opgenomen, dus ik ga er daar toch even naar kijken. En uh, ja, dan heb ik nog één dingetje voor jullie, wat, wat, wat ook met droom te maken heeft, en, ja. wat ook te maken heeft met wie ja, je eigenlijk toch laten gaan en je eigenlijk niet kunt bedwingen. En dan praten we dus ook over Jos Verstappen, hè? Ja, wat een, wat een gek, hè? Ja, ik denk van, uh, als je het redentje ex zo opzettelijk aanrijdt, uh, waardoor ze kneuzingen en schammer op, op, oploopt. Ja, dan gaat het eigenlijk om maar vastgezet te worden. Ja, tuurlijk. Wat, wat, wat er de reden is, want we hadden twee weg hebben we natuurlijk twee schuld. Maar je gaat er niet met die auto op, uh, op inrijden. Nee, dit, je het... Is het ik ja. dat is die losgestappen heeft. Maar het is niet eens de eerste keer geweest dat dit gebeurt. Het nee, is vaker dit... dat hij zich ja, vriendin had geslagen of weer getrapt. Of... Ja, het is wel... ja, hij is eens een keer veroordeeld geworden voor drie maanden stel en 1650 euro boete. Ja. Ja, voor het belangrijk is de genoten. Uh, en dan werd er tussen, tussen mei 2007 en april 2008. Um, uh, ook de s dreigen bericht met dreigende tonen zo te sturen. Ja, moet hij gewoon mee ophouden. Dat is stap. Dat heeft hij allemaal helemaal niet nodig. Maar uh, ik denk dat het komt, tot tijd te veel tijd. Hoor. Ja, ja, ja. Het is waar ze in het voetlicht, uh, uh, ja, zwaar en beroemd, en bekend. Um, ja. Nou, is dat eigenlijk een beetje voorbij. En dan gaan ze zich erg, op alles voor iedereen, uh, op alles zichzelf. Ja, en dan krijg je helaas dit soort uh, uitspattingen. Ja, ik, hoop, ik hoop dat hij er nou een beetje van geleerd heeft. Um, hij uh, moet in ieder geval twee weken vastzitten. dus we uh, zien we weer als hij dadelijk uh, uh, uit de revangenis is. Hè? Ja, ik heb nog wat Henry. Want ik heb namelijk ja, okay, de voorspellingen de... voor 2012. Dat ja. is gedaan door uh, Jan van der Heijden. En hij heeft uh, vorig jaar redelijk veel goed gehad. En ik heb even wat uitgezocht. En um, hij zegt dat er een Nederlandse zanger uh, internationaal gaat doorbreken. En dat die zanger een, een tatoeage heeft van een engel op zijn schouder. Even kijken, heb ik een engel op mijn schouder? Nee, heb ik niet. <laughs> heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn? Een artiest, een Nederlands artiest met een engel op zijn schouder? Uh, ben ben Saunders ik er dan? Ben, ja, dat zou best kunnen. Ben Saunders misschien? Die heeft ja, zoveel tatoeages, er zullen vast wel een engel tussen zitten. Of uh, misschien? Dien, zou ook nog kunnen, ja. Nou ja, dat, gaat, dat, voor, dat voor, heeft hij als voorspelling. Um, even kijken, hij zegt ook dat er een Nederlands kinderster um, in Duitsland gaat zorgen voor topverkopen. Dus dat er een Nederlandse kinderster gaat doorbreken in Duitsland. Ik kan me wel voorstellen, die met uh, Holger Kelland mee gedaan heeft, dat hij speelt zo mee. Oké, okay, ja, dat is een kunnen, ja. Ja, dat, dat okay. die, die is wel erg goed. Ja. Ja, dus we zijn, de Duitsers zijn er helemaal gek op natuurlijk. En uh, ik had nog eentje. Geliefde Nederlandse artiest. Zin niet meer door verdrietig samenloop van omstandigheden. Hij gaat een stichting oprichten. Nou, dat is wat minder nieuws, maar dat, dat, dat verwacht hij ook. Wie zou dat kunnen zijn? Ja, ik heb, ge ik heb geen idee. Nou, dan denk ik dat we het over na. En dan hebben we het misschien volgende week even over. Ja, komen we volgende week op terug. Het is goed, dat Het is goed. <laughs> Ja, dan, dan blijft natuurlijk niks anders over jullie allemaal een ontzettend fijn weekend te wensen. En. Uh, iets minder storm dan uh, de afgelopen dagen dat we gehad hebben. Want het is natuurlijk weer. Uh, mooi, mooi feest geweest, jullie Ja, we zeker komen, weten, dan? ja. Vooral hier aan de kust, is heftig. Ja, dat geloof ik best wel. Maar. Nou, het is op het mooi natuurlijk, hè. Dat wel, ja. Ja, zeker weten. Ik heb hele mooie video-opnames gemaakt. <laughs> ja. Dus. Maar goed, joh. Het komt helemaal goed. Uh ook elkaar ja, binnenkort eens een keer weer te zien en dat we dan weer live in uitzending kunnen komen met shownieuws. En uh, ja, jullie verder nogmaals een heel fijn weekend, hele goede week weer om te gaan beginnen met, met, met zijn van vakantie. En uh, volgende week zijn we er weer. Oké, okay, Henry, fijn weekend en tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Hoi. hoi. hoi.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 recognize this moment, this moment will be gone, but I will bend the light pretending, that it's somehow lingered on, when all I guess as well I I know she isn't sure uh. What happens when the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know Till I can get up in a playground uh, If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now Any day I thought we'd never separate I could be destroyed but not defeated And it's way. Uh, you know it's probably for the best anyway Cause my suspicious mind was in your jealous face Let's go our separate ways uh. What happens when the hourglass of love runs out? Under one roof of one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know What happens when the hourglass of love runs out? Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. love runs out one roof one house everything becomes so Tiny Tempa en Esther Dean Nieuwe liedje, leuk liedje Love Suicide hoor je bij Entertainment View En um, Tiny Tempa is bezig Het is nog niet gelukt, maar hij wil graag een, een uh, duet met Adele Dus je weet kunnen we binnenkort weer een nieuwe hit verwachten dat moet juist. Dat moet, ha moet haast wel met Adele en Tiny Tampa. En voor een van mijn favoriete platen aller tijden. John Mayer, hij en Clarity. En John Mayer schijnt weer zijn um, studieopnames voor zijn nieuwe album te hebben hervat. Is dat even goed nieuws? Vind ik heel leuk nieuws om, um, om mee te eindigen deze show. Nou, hij zometeen even officieel eindigen. Zo dus hoort dat tegenwoordig. Hè? Oh, muziek van The Color Ones. Dit is See This World. Don't wanna bring you down, wanna take you from off the ground Don't wanna bring you down, it's what I'm singing out loud You wanna know how it feels without these chains Op ZFM Entertainment View En het liedje heet See This World En daarmee eindigen we deze Entertainment View Voor deze zaterdag 7 januari 2012 Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort En morgen ben ik er weer Samen met al de moraal Vanaf 2 uur Tot en met 5 Zondag in Camerland en dan gaan we ook verder met, het, met, het, met de voorspellingen. Er staan nog veel meer dingen in die jij gewoon wil weten. Niet dat het allemaal gaat gebeuren, maar je weet het nooit. Dan kan je ervan zeggen, hé, hey, dat heb ik gehoord op de radio. Heel fijn weekend, wat je ook gaat doen. Ga je lekker de stad in of dorp in. Ga je lekker stappen of ga je de hele avond op de bank hangen. Ook lekker. Veel plezier erbij en tot morgen. Op 106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.